Laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts. Om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 25, vers 7. Maar nu zal worden voorgelezen gedeeld uit Gods woord dat u kunt vinden in het tweede boek van Samuel, het negende hoofdstuk. 2 Samuel 9. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Sal, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil... Het huis van Sal nu had een knecht, wiens naam was Ziba, En zij riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem, Zijt gij Siba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, Is er niet nog iemand van het huis van Sal, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zei tot hem, waar is hij? En Ziba zei tot de koning, zie, hij is in het huis van Magir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Magir,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 want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil en ik zal u alle akkers van uw vaders sal wedergeven en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Toen liep de koning Siba Sal's jongen en zei tot hem: Al wat Sal gehad heeft en zijn ganse huis, heb ik de zoon uw heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben dat hij eten. En mevrouw, de zoon uw heren. Zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Siba nu had vijftien zonen en twintig knechten. En Siba zei tot de koning: Naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet, etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren Mefibozets knechten. Alzo zo woonde Mefibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des koningstafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. Onze hulp.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 Barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God hun Vader en Christus Jezus den Heren, door hun Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht des Heren. U Heer. God van de eed, God van het verbond, schepper van de einden der aarde, herschepper van uw verkoren gemeente, die in de uitvoering van uw goddelijke volmaakte aanbiddelijke raad ons in dit uur samen wilt brengen op deze plaats, Stellend ons onder de spiegel van uw heilig gebod en van uw onbedriegelijk woord. En stellend onder de ambtelijke dienst vanuit de binnenste heiligdom. Want u zijt die bediener boven en uw gemeente leeft uit u, wordt uit u onderhouden, uit u geleerd. En u gebruikt daarvoor mensen, kinderen. En die beter, niet waardiger, maar die door uw bijzondere genade daartoe afzondert. En al zo volvoert u uw raad dat zo de zon en de maan zullen zijn. Uw naam zult planten van kind tot kind. Wanneer we vanavond samen zijn dan is dat een getuigenis van uw sparende goedheid en onbevattelijke langemoedigheid. en dat over een geslacht dat gerekend is in de bonsbreuk en daarom dood in de zonde en dood in de misdaden... onbekwaam tot enig geestelijk goed... en geneigd en tot alle kwaad en boosheid. En nochtans, heren, begeert het u om weldadigheid te doen aan de zulken die niet anders kunnen en niet anders doen dan u naar de troon en naar de kroon te steken. Dan is het een wonder dat we nog zijn, maar bijzonder dat u door de bediening van het woord bevestigt nog te willen arbeiden aan ons leven en het willen gebruiken opdat uw kerk wordt gebouwd, uitgebreid en kon het zij mogen opwassen in de kennis en in de genade van Christus. We zijn vanavond ook samen met deze doopouders die we u de heren opdragen en bidden van u om een indruk van de plaats waar ze zijn en het doel waartoe ze hier mogen zijn om die kinderen voor de doop te houden terwijl ze in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn, zoals het formulier het leert. Om de geheimen van de inlijving te leren kennen, welke alleen maar kan en zijn zal door de bediening van het bloed... ...dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, geef getuigenis aan het sacrament... Maar vanavond zullen ook jonge ouders beleidenis des geloofs in de gemeente afleggen. En ook daar dragen we ze aan u op, deze jonge ouders. Of u zelf hun jawoord wilde overnemen en dat u ze tellen mocht als in Israël ingelijfd... en doet ze met hun zaad de naam van Sion's kinderen dragen. En geeft ze ook vanavond een indruk van uw sparende goedheid en dat de staf van uw woord nog over hun jonge leven zei, tot zaligheid. Wil u denken, Heer, aan wat met ons niet kan samen zijn, dat wat meeluistert, meeluisteren mag. Denk ook aan onze oude broeder, die vanwege krankheid met ons niet zijn kan. Gedenkte met zijn gade vanavond, laat zijn ziel, en nog zijn als een gewaterde hof. Heer, u kent al de gebeurtenissen ook in ons vaderland met de rouw van ons koningshuis. Wij mogen dit koningshuis, onze koningin en allen die ze lief zijn in deze dagen van rouw en droefheid betrouwen en indrukken geven dat ook voor hen de boodschap is... Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En voor de troon God stonden de kleinen en de groten. Ook de groten der aarde We zullen eenmaal staan als de boeken geopend worden. En dat u zelf nog beslag leggen en ons vaderland nog de getuigenis van uw woord mogen stellen. Bouwt uw gemeente door uw hand krachtig, denkt aan alle zorgen, noden van de gemeente, aan geen rouwdraag, verdriet heeft, zorgen kent, Laat alles u opdragen, wat in de ziekenhuizen is, wat wordt verzorgd en verpleegd, u mocht er uw gunst aan willen betonen. En dan zou deze avond het woord uw waarheid gebruiken tot onderwijzing hoe u werkt in de weg van bekering en hoe u uw weldadigheid toont dat alles tot stichting mogen zijn. Denk aan uw knechten en allen die deze dag dienen en helpt uw dienstknecht en alle taken om Jezus' wil. Amen. We gaan eerst over tot het doen van de beleidenis. Bij de doopouders zijn ook jonge doopouders die vanavond openbare beleidenis afleggen. Wilt u opstaan? Ik stel u de vragen van Fusius die bij de openbare beleidenis gesteld worden. Verklaart gij dat ge de onze kerk, welke gij ge, uh, geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt. voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schriften. Belooft gij dat gij door de genade Gods. in de belijdenis van deze zaligmakende leer, zelfstandig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Beloof gij dat ge overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar, onberispelijk zult inrichten en dat ge uw beleidenis met goede werken zult versieren. Beloof gij dat ge u aan de vermaning terechtwijzing, in kerkelijke tucht zult onderwerpen en onderworpen zult zijn indien wat God verhoede nog gebeuren dat ge u in leer of leven kwam te misgaan. Teundes Willem van Middendorp, wat is er op je antwoord? Grietje Cornelia van Middendorp. Van Middendorp, wat is daar op je antwoord? Teundes Willem van Middendorp, wat is daar op je antwoord? En Grietje Cornelia van Middendorp, wat is daar op je antwoord? Ja, van Heijwegen bedoel ik, wat is daar op je antwoord? Ja, kinderen, het is een bijzonder avond voor jullie. Je mag eerst alleen voor de doop houden en omdat... Kerkelijke rechten altijd voorafgaan en kerkelijke weldaden was het nodig dat u vooraf daar beleidenis in de gemeente voor wilde afleggen. Heer geeft daarover zijn goedkeuring. Kom straks in de toespraak er nog wel even op terug. Gaat u maar zitten. Dan ga ik nu het formulier lezen voor de heilige doop. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerst leuk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen der storend zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leed ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons door reinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden en misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en gezelligheid buiten onszelf te zoeken.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 in de naam des ons gedoopt worden, zo verzekert ons de zoon dat hij ons vast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijn dood en zijn er wederopstanden inlijvenden, al zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.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 De Heere Christus, ik heb gehoord dat het ook een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we Hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid geschieden. Opdat het openbaar worden dat Gij al zo gezind zijt, zult Gij van uw tweege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan alle ellendigheid lendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of niet bekend, dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat zijnde gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in het artikel in het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten de derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen. Als ze tot het verstand zullen gekomen zijn waarvan je vader en moeder zijt, en die voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, daar wil ik graag uw antwoord op hebben. liefde ouders eden. u ja hoor, dat zegt de Heer. in de Koninkrijk Gods is ja, ja en nee, nee u ja als een eed op hetgeen dat u is voorgehouden naar de schriften naar de belijdenis van de kerk uw kinderen onderwijzen. één, Uw taak. Daar begint u mee. En daarna. Wat de Heer in de weg van zijn voorzienigheid. De gemeente Gods. Onderwijs op scholen. Daarnaast wil geven. Maar in de eerste plaats. Uzelf. En het zou een wonder zijn. En degene die al meer hier gestaan hebben. En grotere kinderen hebben. Die weten dat hoe moeilijk dat het is... om dat te gaan invullen. Enkele van u... hebben de eersteling gekregen. We staan hier voor het eerst... voor het ze is Anderen... is een vermeerdering van de gezinnetjes geweest. En naar de maat onze kinderen... tot wasdom komen... komt dan die vraag. Wij verantwoordelijk voor onze kinderen... Ja, ik heb met de doop zitten gezegd. Als je met vragen zit waar je in die uit kan komen... en waar de kinderen weer naar je toe komen... en zeggen: we moeten het dan. Dan moet je samen maar Gods voortnemen. En dan samen zeggen kinderen, dan nou gaan we eens even lezen in de Bijbel. En dan gaan we luisteren naar het normatieve gezag van de schrift... wat staat, er staat geschreven. En wat Gods beveling zegt... Vertoont ons het heiligste recht en dan kan geen kwaad gedogen. Weet je wat ik zo'n wonder vind? Dat als die van God geleden vaderen dit formulier hebben geschreven door de kerk aanvaard, dat ze er gelukkig wat bij hebben geschreven. Namelijk naar die voorzijde leer onderwijzen doen, helpen onderwijzen. En dan zeggen ze naar uw vermogen. Naar uw vermogen. En nu kent de Heer uw vermogen. Hij weet welke gaven dat u hebt. En misschien dat je nu zegt, heer, ik, ik heb helemaal geen vermogens. En dan kan je bij de Heer aankloppen, want die weet precies aan wie dat hij kinderen toebetrouwt. Voor die grote en die ontzaglijke eeuwigheid. En straks, dan komt daarvan de eindrekening. Want u weet niet hoe lang. Dat u uw kinderen betrouwd bent, dat weet u niet. En ik heb het in de doopzitting gezet, ook in het midden van de doopouders. Daar zijn er, die hebben rouw gehad. Want die hebben jong leven naar het graf moeten dragen, dat kan ook. Het is geen garantie dat onze kinderen tot de wasdom komen. De kardinale vraag is dan, dat u ze hebt voorgeleefd. In deze tijd, die ontzaglijke bange tijd waarin dat we samen verkeren en nachts in die gering, de bescheiden grenzen die eenmaal vroeger het kerkelijke leven afbakende en waarin een stukje contact naar de schriften was en een leven naar de schrift, is natuurlijk al lang doorbroken door de wereld, door de zonde, door allerlei godsdienstige secten en stromingen die binnengekomen zijn. En daar sta je dan met je jonge gezinnetjes om daar nou antwoord op te geven en dan hoop ik dat de God van hemel en aarde het allerbelangrijkste op uw harten mag binden namelijk hoe komen onze kinderen tot God bekeerd en dan zullen jullie de wijsheid van God ontvangen om ze dat voor te zeggen en nou je kinderen en die nog in de wieg zijn die begrijpen dat misschien later pas als ik zeg maar als ze nou strakjes gaan praten hè, en met vragen komen en ze zeggen vader en moeder wat is dat nou bekeerd te zijn bekeerd te zijn en ze vragen aan je moeder ben jij bekeerd en vader ben jij bekeerd vertel het er nou eens wat van en hoe moet het dan moet je dan je kinderen voorlezen Grijp je die grote verantwoordelijkheid. We maken ons maar niet vrij dat er God is die in ons werkt... En het is waar. Maar dat we de Heer mochten leren benodigen. Er zijn ook jonge ouders die heb ik net gezegd hebben beleidnis afgelegd. Want het is natuurlijk waar dat wanneer de bediening van de doop is... dat is een recht van het lidmaatschap en daarvoor moest je voor de doop de beleid... zijn. ik hoop dat de Heer dat ze getuigen is en geeft kinderen... dat je met je kinderen samen de weg mag gaan... die God in zijn woord komt voor te houden... en dat de Heer waarmaakt... dan gaat het mij in mijn huis... wij zullen de Heer dienen. We gaan na de bediening van de doop... deze ouders en hun kinderen toezingen uit 134... Dat is de zegen op u daal. En dat doen we staande. We gaan nu over tot de bediening van de doof. Jasper, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des heilige Geestes. Kom maar. Gerritje, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En dat is heilige geestes. Kom maar. nou blij dat ze schrijven. Ik ben nou blij dat ze schrijven. Oud je doe. Uh. Dikkie, ik doop u in de naam des vaders en des zoon en dat is heilige geestes. Zeg maar horen. dat Willem Jacobus, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Oh Cornelia Adriana Grietje, ik doop u in de naam des vaders en des zoons. En als Heilige Geestes. Komt u mij. Reynard Marines, ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heilige Geestes. Komt u mij. In deze kampen. Helena, Aleida. Ik doop u in de naam des vaders, en des zoons, en des heilige geestes. Harm, ik doop u in de naam des vaders. ...en de Zoon's ...en de heilige geestes. Aartje, in doop ...in de naam des vaders... ...en de Zoon's ...en de heilige geestes. Weet ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Jacob, ik doop u in de naam des vaders en des zoons. En des heilige geestes. Amen.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 Vier kleine vestjes. Eerste vier vestjes. 38 groot eeuwig opperwezen. Want uw pijlen doen mij dragen. En verder 3 en 4. 38, eerste vier vestjes. Terwijl we zingen, collecten. En terwijl er gezongen wordt. Dan kunt u de kinderen de gemeente weer uitdragen. 38, 1 en tot en met 4. Liefde naar aanleiding van onze Bijbelezing voor David, wil ik u vanavond een vervolg daarvan bepalen bij het hoofdstuk 9 en met u gaan denken over de hoofdzaken in dit hoofdstuk. Ik lees u daartoe de versen 6 en 8 tot en met 8. 2 Samuel 9 Als nu Bozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David kwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Bozet. en hij zeide, zie hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vaders zal wedergeven. En ge zult brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide. Wat is uw knecht dat ge omgezien hebt. Naar een dode hond gelijk ik ben. Mephibozet. Vraagt vanavond onze aandacht. Ik had drie gedachten. In de eerste plaats Mephi Bozet verkoren. Mephi Bozet beweldadigd. En Mephi Bozet verwonderd. Drie hoofdzaken. ga ze niet herhalen. Het gaat over. Mephibozat, ja, natuurlijk gaat het in bijzonder over gods aanbiddelijke en nooit te begrijpen genadewonder. Waarin hij mensen ophaalt uit de staat, waarin hij leeft en verkeert. En door het wonder van een opzoekende daad haalt uit de ravijnen van zijn val. En van zijn verlorenheid. In vervolg van het leven van David, waar we de vorige keer stilgestaan hebben bij zijn gebedsleven, is in het achtste hoofdstuk heel uitvoerig geschreven hoe dat de Heer het koninkrijk van David heeft bevestigd. In dat hoofdstuk vind je bijzonder. Hoe hij al de volken van Rondom ten onderbracht. En hoe hij zijn rijk mogen bouwen. En hoe de Heere bevestigd heeft. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En als dan de grenzen van zijn rijk zijn vastgelegd. En zijn vijanden ten onder gebracht zijn. Vinden we David... In Jeruzalem, in de stad David's. En het is heel opmerkelijk dat dan, nadat hij zijn rijk heeft zien bevestigen door de Heer, hij gedachten krijgt over Saul en over het nazaad van Saul. Je zou kunnen denken dat dat is zo tegenstrijdig. Want wat voor bemoeienis moet deze koning Israël nou hebben met een geslacht dat op allerlei wijze geprobeerd heeft hem van het leven te beroven. Wat heeft hij nog voor verantwoordelijkheid tegenover Saul en over zijn nageslacht. Want zelfs na de ingrijpende slag waarin Saul met zijn drie zonen sneuvelt, dus de vierde die overblijft is bezet door Abner, de krijgsoverste van Saul, tot koning uitgeroepen. En dat was dus een poging om dat gevestigde rijk van David opnieuw weer ten onder te brengen. En als het kon David en al de zijnen uit te roeien, ik ga over deze geschiedenis niet breder met u in. Dat kunt u allemaal lezen in het boek van de Kronieken. En dan dat geslacht, dus, u kent het zo, is gesneuveld. Zijn drie jongens zijn met hem gesneuveld. En David zijn rijk is bevestigd geworden. En dan... En dan plotseling, na een hele tijd dat de Heer zijn toezegging aan David waargemaakt heeft, vinden we David in de overlegging van zijn hart. En zijn gedachten gaan uit naar Zo. En zijn gedachten gaan uit naar het nageslacht van Zo. Houdt u die beelden vast? Want ligt in dit beeld niet het onbegrijpelijke van Gods welbehagen getekend... ...dat de eeuwige, de volmaakte, onkreukbare God... ...zijn bemoeienissen uitspreekt en uitstrekt tot Adams geslacht. Een geslacht dat ook God naar de troon en de kroon gestoken heeft. Een geslacht dat met sprekende daden betuigd heeft... Aan de kennis van Gods wegen geen rust en lust te hebben. En indien het kon God eeuwig van de troon en de kroon af te steken. In de tijd dat de eerste raketten door het luchtruim gingen. En de Russische raketten onpeilbare diepten mochten bereiken. Is een van de uitdrukkingen toen van de Russische president geweest. Toen ze vroegen, wat is het doel van deze raketten en wat zoekt ge? Dat is jij. we gaan God opzoeken en we gaan God doden. De mens ter zonde in de totaliteit van zijn vijandschap. Daarom zal genade nooit begrepen worden, wel beleefd. En genade zal met ons verstand nooit verklaard kunnen worden. Maar het zal wel worden ervaren. En daar is... Ook dit deeltje van de geschiedenis in verweven, want het voorwerpelijke van dit onderwijs vanavond, waar we bijzonder bepaald worden bij Davids gedachten over Saul en zijn nazaad en zeker... Zal ook daar de genade gods in openbaar komen? Is toch in wezen ook een boodschap van het onbegrijpelijke van gods welbehagen? Ik ben gevonden van degene die niet naar me zocht. En een volk dat naar mijn naam niet was genoemd, tot diezelfde heb ik gezegd. Zie hier ben ik, zie hier ben ik. En zo begint dan ook dit negende hoofdstuk. Waar we onze Bijbellezing mee gaan vervolgen. met een opmerkelijke zaak. En het geschieden en dat is het wonder. En David zeide: Is er nog iemand die overgebleven is. van het huis van Saul? dat ik weldadigheid aan hem doe. om Jonathans wil. Wellicht de bron. ...van de geschiedenis van Mephibozet in Verankert. Als hij nu gestaan had toen David zijn rijk bevestigd had... ...en uh, is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul... ...dat ik de grimmigheid van mijn toren over hem uitgiet... ...dan zou dat zeker in die tijd waarin de ene koning na de ander opvolgde en het koninklijk zaad volkomen uitgeroeid werd, verstaanbaar geweest zijn. En nu staat er, o oh wonder, niet, en dat zou er kunnen gestaan hebben, is er nog iemand overgebleven van mijn vijanden. Nog iemand van degene die aanslagen doet op mijn troon. Is er nog iemand verborgen die opnieuw de wapens tegen mij opheft, dan zal ik ook die teniet doen. En dan zou het rechtvaardig geweest zijn. En dan niet daar stond de bevindelijke leiding van de kerk erbij te betrekken. Maar ik zeg u mensen dat elke mens die bekeerd wordt een aanbiddelijk wonder van God is... We hebben samen gezondigd en we derven samen de heerlijkheid Gods. Er is niemand die God zoekt tot niet één toe. En als deze geschiedenis dan ons voorgelegd wordt, dan zien we de activiteiten vanuit de troon uit Jeruzalem. Want de activiteiten om tot de verzoening te komen, die zijn niet uitgegaan van het nageslacht van Saul. Maar dat gelooft u toch niet? Dat de activiteiten... in een mensenleven gevonden worden... die vanuit de mens vandaan... begeerte en betrekking op God krijgt... dat gelooft u toch niet? En om straks bij de geschiedenis van Moe terecht te komen... als David daar in Jeruzalem... niet die gedachten des vredes gekoesterd zou hebben... En activiteiten vanuit de troon zouden zijn ontstaan. Gelooft u me, me medereizigen naar de eeuwigheid. Dan had Mephibozet de Lodebar omgekomen. Gelooft u dat maar. Dan moet je eigenlijk zeggen wat wel in het hart al geleefd heeft. Wel, dat heeft zo'n grond in het eeuwige. En het onbevattelijke verbond, daar ligt de oorzaak. Dat ligt dus ook vanuit God vandaan. Dat ligt in de stilte van de eeuwigheid. Dat ligt in de eeuwige borgstelling van hem. Die met zijn harte borg geworden is. Dat ligt vast in die eeuwige vrederaad. En als hier David zich naar buiten zal tonen. Om zijn weldadigheid te doen. Leunend op het eeuwige verbond. Dat eenmaal met Jonathan is gesloten. Al zal het wel behagen, God zich naar buiten openbaren en dat vloeit uit dat eeuwige onveranderlijke van Gods aanbiddelijke verkiezing vastgelegd in het radens vredes en in de tijd openbaar geworden in het leven van een mensenkind op aarde en hoe is dat daar dan in Jeruzalem tot openbaring gekomen o dat is zo kinderlijk en zo eenvoudig de schriften mensen, het is God die in u werkt, beiden het willen en werken naar zijn welbehaar, die alle vermogens van de mens uitsluit en het wonder van Gods werk gaat tonen, wordt door de schriften bevestigd. En alles wat er buiten is, is uit dezelfde wortel van Pelagius en uit dezelfde wortel van Arminius. Die bij een mens nog vermogens aanstalt. en in het voorbijgaan van het wonder. waarachtige bekering en wedergeboorte. een mens, een mens tot God zich laat bekeren. Hier leed de schrift ons mij geheel wat anders. Kinderlijk en tot toen zeide David: Het huis van Saul nu had een knecht. wiens naam was Siba. En ze riepen hem tot David. Er was daar nog eentje over die nauwe relaties in het verleden had gehad met Saul in zijn huis. En dan valt hier de naam van Ziba. Hij was een kanaal niet. had een grote plaats verworven. Want als het gaat over een knecht zoals je dat straks zal zeggen dan betekent het dat het als iemand die, da, die Saul in zijn tijd de leiding over al zijn bezittingen, zijn goederen, zijn kudden, zijn landstreken gesteld had. Dus één die aan het koninklijke hof van Saul had gearbeid. En de vraag is, er komt onderzoek naar het geslacht. Er komt onderzoek naar de persoon om wie dat te doen is. En er wordt er onderzoek gedaan naar het verleden. En als ik die gedachten zo voel opwellen in mijn hart mensen. Dan zeg ik wat is bekering toch eenvoudigheid. En was is bekering toch een wonder. Maar als God het wonder gaat openbaren. Dan gaat de Heer ook graven in het verleden van de mens. En dan wordt het leven van de mens ook ontdekt. Waar kom je vandaan en wie bij je. En dan wordt de wortel van je leven, die wordt opgespit, mens. En dan komt die mens terecht, waar we allen terecht bij komen, namelijk uit de wortel van ons verbondshoofd. En wie God op grond van recht een drievoudige dood verklaarde. En mijn zo treffende geloofsbeleidenis zegt, dat een mens uit een vrouw geboren kort is vandaag, en, en dat er nooit een reine uit een onreine kan voorkomen. En dan, en dan wat gebeurt er? En dan komt die man die de geschiedenis van Saul kent. Het is alles te boek gestel, toegesteld. En de koning zei tot hem, zei het Geziba. Hij zegt, ik ben je knecht, vertel het maar. En dan gaat David iets wonderlijks vragen. Is er nog iemand van het huis Saul? En nogmaals, dat ik wel dadigheid bij hem doe. Dus, hij vindt in gunst, dat zingt op de kerk. Hij vindt in gunst en niet in zijn lust, want de hitte van zijn gramschap die is geblust. En dan hoort die koning dat er een nageslacht is. En dan hoort hij van een zoon, staat er, een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En dan komt voor het eerst de naam van het openbaar. En weet je, nou wordt ons duidelijk gemaakt dat de woonplaats van dat mens waar waldadigheid aan gedaan is, bekend is. Dat waar hij de toevlucht heeft ook openbaar is. En dat alles ten opzichte van dat mensenkind waar David weldadigheid aan zal gaan doen, Open en bekend gemaakt wordt naar buiten mag ik het zo zeggen hij is te vinden en hij wordt gevonden en als God nou een mens bekeren wil dan weet hij dat mensenkind te wonen dan kent hij de plaats van je woning dan kent de omstandigheid van je woning want alle dingen zijn dan vanuit God naakt en openbaar en zomin als David zich kon vergissen als hij de wagens naar Lodebar stuurt om Evibozat op te halen, zo min vergist God zich in de weg van de waarachtige bekering om mensen te vinden op de tijd, op de wijze en de omstandigheden die hem behagelijk zijn en is het dan onderscheiden wat leeftijd betreft maar het is toch zeker waar er is geen aanneming des persoons en God zal in de toebrenging van zijn gemeente waarmaken ik weet waar gewoond o wonder die goddelijke pijlen uit die pijlkoker dat wonder van waarachtige bekering waarin de Heer door woord en geest de plaats weet en die pijlen zijn scherp en volken zullen onder hem vallen en wanneer nu die historie zo rijk doortrokken is met het geestelijke en bevindelijke leven worden ons ten opzichte van de plaats waar deze het nazaad van zou, die zoon van Jonathan zich bevindt, wonderlijke dingen aan ons medegedeeld. Eenvoudig, het is de schrift die mij dit alles komt te leren. Luistert, Imanuele. Jonathan zijn zoon geslagen aan beide voeten en we weten wat er gebeurd is daar in Gibea. in die ontzaglijke slag met de Filistijnen toen Saul sneuvelde, Jonathan Abinadab en Micha de drie zonen van Saul samen de eeuwigheid in. Wat een onderscheiden godsontmoeting zal het geweest zijn. zou voor Jonadab, voor Sia en voor Jonathan. Want daar zal de scheiding. Die hier op de aarde in de genade vrucht al duidelijk was. Getrokken worden mensen. In de poorten van de eeuwigheid. Zal geen vergissing gemaakt worden. Gelooft u het maar niet. Onbekeerd geleefd, onbekeerd gestorven, onbekeerd God ontmoet. Door God vernieuwd, door God geleid, met God geleefd, eeuwig God ontmoet. Er is er nog eentje over, heb ik tegen u gezegd, is boset. En er was ook nog een kleine jongen, vijf jaar. En als het gerucht komt dat Saul en Jonathan en zijn zonen gesneuveld zijn, was die kleine jongen toebetrouwd aan een zoogvrouw. Ga ik ook niet breed opzetten vandaag. Dat was iemand die de opvoeding van zo'n kind betrouwd was. Die zoogvrouw inderdaad, die waren naar een Israël. Ze hadden dus een nauwe, bijzondere band met het kind. En die hoort dat gerucht en ze heeft dat kind gepakt is naar de Jordaan gevlucht de Jordaan doorgetrokken en het over Jordaanse gekomen in Lodebar en in de haast van hun vlucht verder wordt er van ons, aan ons niets medegedeeld schijnt er iets bijzonders gebeurd te zijn kind gevallen of wat dan ook zodanig dat het kind vijf jaar als een invalide kind hoort u als een invalide kind kleutertje van vijf jaar geen vader, geen geslacht meer, bij vreemd terechtkomt. En daar is dat kind dat van koninklijke afkomsten was, van koninklijke bloeden was. Een kind met zoveel zegen en weldaden voordat zijn voorgeslacht stief, die daar in de eenzaamheid terechtkomt en afhankelijk is... ...van hetgeen dat hem toebedeeld wordt... ...en daar groeit dat jochie op... ...en we weten uit de schrift ook nog wie dat is... ...want het is ook medegedeeld... ...hij is in het huis van Magir... ...de zoon van Amial... ...van Lodebar... ...Lodebar... ...toevallig dat plekje... ...en de naam van Mephibozat... ...misschien moet ik dat nog wel uitklaren... ...maar dan kom ik in de toekomst misschien nog wel eens op terug... Want als je die naam leest, die vind je op een andere plaats, ook in de Bijbel, terug. En dan is die naam eigenlijk in twee delen verdeeld. En het ene deel van zijn naam, de Boah, is afkomstig van het woordje Baal, is afkomstig van het woordje afgod. En het andere Pefa, is afkomstig van het Hebreeuwse woordje zoon. Zoon van een afgod is ook wat, dat we een naam dragen, een naam heel ons leven doordragen Adams kind Ezekiel die zegt het in zijn woord gij zijt mensen gij zijt mens en daarin dat lodebar eigenlijk betekent de woordje lodebar daar is ook wel heel veel over gefantaseerd, het woordje lodebar betekent eigenlijk zonder weide. Wat betekent het eigenlijk en dat zonder weiden, dat betekent dorheid, doodheid, levenloos. Geen sprietje gras. Geen stukje groen. Een huilende wildernis. En als u dit nu eventjes tot u doorlaat dringen, jongen en oud. Dan zegt, o wonder, deze Siba. Dat nazaat van Jonathan. Dat woont in de dorheid. In de vruchteloosheid waar de dood is, waar geen leven meer is aan te treffen. En dan hoef je echt niet dan een legkunde te doen. Maar dan zeg ik u, dan tekent de Heere waar hij de mens vindt. Paulus zegt het zo kinderlijk eenvoudig. Hij is dood in de zonde en hij is dood in de misdaden. Op een andere plaats wordt er gesproken van het jammerdal, waar die mens zich verkeert. Maar de diepe geestelijke beduiding. Van deze lessen die in het leven van David zo'n bijzondere betekenis hebben. Die verteld ons als Gods gedachte uitgaat. Naar dat nazaad van Saul, Naar die zoon van Jonathan. Dat er maar één plekje is waar dat kind te vinden is. Dat is in dat Lodebar. Maar ga nou maar eens terug in het leven. En ik roep heel de kerk des Heren. Door de getuigenis waar he God je gevonden mens. Waar vindt God de mens? Dood in de zonde, Dood in de misdaden. Gescheiden van God. En gescheiden van, van zijn geest. Onbekwaam tot een geestelijk goed. heel zijn bestaan. Het naar boven van. Onvruchtbaar. Onvruchtbaar. Onvruchtbaar. En daar, daar gaan nu die gedachten naartoe. En David weet dat. En als hij die boodschap krijgt. Daar richt daar een man. En dat mensenkind is kreupelen bij de voeten. Staat er op een bepaalde plaats nog eens terug in de schrift. Die woont daar in die huilende wildernis. Dan zou je toch eigenlijk zeggen. Wat voor beminnelijks moet David nou nog overhouden. Om die Mefibosa daar in Lodebad te halen. Dan is er toch eigenlijk alles tegen van de zijde van de mens. Dan is er bij die mens dus geen aangeschrap te vinden die gode behagen kan. Want hij krijgt geen boodschap van Siba. En hij zegt niets tegen David. O oh, dat nazaad van Jonathan dat woont in heerlijkheid. Dat heeft weiden en kudden en bezittingen en macht. Dan zou je zeggen, daar is er nog wat bemindelijk in aan te treffen. Maar daar in Lodebar is een hopeloos geval. Midden in de dood en midden in het verderven, is dat duidelijk. En dan, gaat, en dan gaat die boodschap eruit. En u kan nu aan me vragen, hoe is het daar dan wel in Lodebar geweest? En hoe was het dan toch wel met die mephi -boosheid? Was hij onwetend van het bestaan van David? Nee, natuurlijk niet. Dacht je dat zijn Lodepaar niet hebben gehoord van het leven van David? En dacht je dat het niet bekend is? Want dat is toch duidelijk in het achtste hoofdstuk weergegeven. Die macht en die strijd en die overwinningen van David. Van de heerlijkheid van hem en van zijn volk. Er dacht je dat dat in Lodebar onbekend geweest is. En dat dat nazaat ervan zou niet op de hoogte geweest is van de heerlijkheid van die koning. Ik zeg u, geloof dat maar gerust. Zoals wij, maar daar ga ik niet diep op in. Het in met ons verstand best weten. wij weten toch van onze koning van Israël God gegeven. En we horen dat toch vanaf de preest, als het nog gebeurt. Dat de mens van een gevallen mens is en onbekwaam. We weten het toch. Je hoort het toch van de noodzakelijkheid van waarachtige bekering. Maar, maar met dit alles is er vanuit Lodebar niet één boodschapper gegaan. O. Nee, nee, nee. Deze Mephibozat heeft geen boodschapper gestuurd naar David. En gezegd, zou je mij ook nog willen hebben? Kan je begrijpen. Dat is een eenzijdig en een goddelijk werk geweest. En hoe dat dan gebeurd is... ...historie is niet zo moeilijk. Trouwens, de schrift zegt het. En die schrift zegt het... ...en de koning zeide, waar is hij? En Siba zeide tot de koning... ...hij is in het huis van Mager... ...en toen zong de koning David heer... ...en hij nam hem uit het huis... ...enzovoort. En dan zie ik in mijn gedachten... ...hoe die gedachte onweldadigheid te doen hoe die nou gestalte krijgt. En daar in Jeruzalem zie ik die, die koets en ik zie die met paarden en ik zie die heerlijkheid van David erin openbaar komen en op een zeker moment hoor ik het geratel van de wielen en ik hoor het gesnuif van de paarden en ze trekken over de Jordaan heen en ze komen daar in Lodebar en ze staan stil precies op de plaats waar het zijn moet. Ze zijn niet bij een verkeerd adres aangekomen. Want de verkiezingen gods zijn onbrouwelijk. Nee, ze staan stil bij dat huis van Marger. En ze weten waar dat hij is. En in Lodebar komen die plaatsen. En daar plotseling, daar staat die wagen stil. En ik kan indenken dat dat niet ongemerkt gebeurd is. En in mijn gedachten zie ik daar die Mephibozet. En die kijkt door die raam heen. En die ziet die koninklijke wagen. En die ziet die macht. En wat denk je dat die jongen toen gedacht heeft? Dat is afgelopen. Nou gaat er waar worden waar ik al zo'n tijd voor vervrees. Want denk erom de was een kind des doods. Een nazaad van zo. En als hij die boodschapper daar gezien heeft. En die wagen stilstaat. Bij dat huis van maagheer. Ik zeg u. Dan heeft hij niets anders kunnen verwachten. Nou kom een vonnis. Als God een mens opzoekt. Ga je dan naar de hemel toe of krijg je een thuis? Hm? Wel toen heeft hij gedacht. De staf gelopen. En heeft die mensen van die wagen zien komen. En die heeft hij naar die deur zien komen. En ik zeg u, mensen. En dan zeg ik: het bevindelijk leven van de kerk ga ik erbij betrekken hoor. Toen heeft die man gedacht. Nou is mijn laatste uurtje geslaagd. Nou kom, vonnis. Dat is de koning ontmoeten. En die koning ontmoeten, dat is mijn dood. Zo preekten ze dat vroeger. Als God begint, dan komt de dood, mensen. En als God begint, dan komt de eeuwigheid nabij. En dan kom je aan de weet dat je een verzondig leven hebt. En dat je er alles aan gedaan hebt om uit de handen van die koning te blijven. En nu komt deze je bouwt het aan de weet. Aan de weet dat hij, dat hij met God te doen heeft. Het wordt waar in zijn leven. Voor de eerste keer waar. Mag ik nog wat zeggen? Toen hebben ze daar niet gezegd aan bij de ingang van de deur. Ben je boos, dat daar daar zoek je. En de rest is voor jou, zeg het nou maar. Er staat in de schrift en hij nam, hij werd genomen. Weet je dat de mens niet eens wil verkeerd worden. En dat de mens altijd maar tegenwerkt. En toen hebben die mensen, die hebben die man genomen, want die kon niet lopen. En die hebben ze gepakt. En die hebben ze zo in die wagen gezet. En toen is hij omringd met boodschappers van David in die wagen terechtgekomen. En toen moest hij terug naar Jeruzalem. En ik zeg tegen u dat ik die reis van die het gemakkelijk met u kan doornemen. Die man heeft het niet zo breed gehad in die wagen. Want die man heeft toen gevoeld dan komt er een ontmoeting. Nou komt de waarheid van mijn leven openbaar. Wat zeg ik u? Dat God in de weg van de bekering uw leven eens een keer waar gaat maken. En als je leven waar gaat worden. Dan kom je aan de weet. Dat je voor hem met wie je het te doen hebt. Niet de minste bestaansrecht meer overhoudt. En toch geloof ik. Dat aanvankelijk in die ziel. Er een overbuiging geweest is. Heer het is gebeurd. Te God laat een mens vastlopen. Er is geen ruimte, geen centruimte meer over als God met je begint. Ik zie ze komen, die mensen, die paarden en die wagens en Mefy boosheid. Ik zie ze stilstaan bij dat koninklijke paleis. Ik zie hem gedragen worden voor David en daar staan die twee. Hij. De koning Israël. En dit nazaat. Van zo. Hoe moet dat nou verder. Ik denk dat hij gezitterd heeft. En dat hij voor het eerst. In waarheid aan de weet gekomen is. Dat zijn leven nu. Dat kan niet anders. Een einde zal nemen. En weet je wat er nou gebeurt. Toen heeft hij Mephibosa. Toen hij de koning zag. Niet het woord genomen. Niet, nee. Nee, nee, nee, nee. Toen heeft hij niet gezegd tegen, tegen David, ik ben fibogeld. Want dat wist David ook wel. En ik ben een nazaad van zo. Nee, dat wist David ook wel. Dat is niet gebeurd ook. Weet je wat er wel gebeurd is? Toen heeft David het woord genomen. En wat heeft David toen gezegd? Goddeloos beest. Ellendig nazaad van zo vijand van mij en van mijn troon, goddeloos beest dat zou ik je krijgen nee hoor dat staat er niet weet je wat er staat luistert je maar de schrift zegt het me Als die Mefibozet, de zoon van Saul kwam en dan hoort hij alleen maar dat woord Mefibozet. God roept hem bij zijn naam God spreekt hem bij zijn naam aan. Wat ik wel van deze jongen lees, dit. En hij viel op zijn aangezicht en hij boog zich neer. Hij heeft niks gezegd, hij heeft wel wat gedaan. Wat dan? Is dat plat voor David terechtgekomen. Woordeloos, schuldig, ellendig en verloren. Zo heeft hij daar voor die troon gelegen. Stomloos in de schuld voor God wie verstaat dat mij nog en toen hij daar lag toen hij zijn bestaansrecht verspilde en toen hij meende uit, het, uit de mond van David het vonnis te horen toen heeft hij uit die mond gehoord dat genade op zijn lip en zijn zijn gestoord het. Mefieboze nakomeling van een Dina, dat was je. Maar de intonatie in die stem, en ik geloof het met hemen ziel, mensen, is zo'n wonder geweest voor die Mefiboze. Toen heeft God hem aangesproken. Toen is het waar geworden, ik zal ze lokken, ik zal ze trekken. Toen is waar geworden dat God in de warachtige bekering aan dat schuldige verloren mensenkind de boodschap van zijn woord laat zinken in het hart. Dan komt de liefde in alle heerlijkheid openbaar. En dat heeft doorgeklonken van de troon van David in zijn mond. Weet je nog dat je voor God lag. En dat die liefde in je ziel openbaar werd. En die trekkingen van Gods liefde. Je ziel hebben overspoeld. Dat je dacht het is verloren. Het is afgelopen. En toen voor het eerst in je leven je voelde. Hij vindt in gunst en niet in wraakselust. Dat aanbiddelijke wonder. Van het vallen aan de zijde van God zo eenvoudig en zo kinderlijk wordt het aan ons medegedeeld als een toetssteen voor u en voor mijn leven en dan als dat woord gods tot dat verloren mensenkind in de schriften wordt aangewezen dan worden er ingrijpende dingen gezegd, hoe ga ik zo nog even met u doornemen laat ons eerst kortelijk nog zingen 72, vers 7, noodruftigen zal hij verschonen aan armen uit genaam, 7 van 72. Slechts enkele gedachten nog. Ik zal het niet lang maken. Die aanspraak in dat koninklijke hof. Dat dat buigende mens. Waarvan hier gesteken staat in de schriften. En hij viel op zijn aangezicht. Als die man nog lager had kunnen buigen, had hij gedaan. Het is de ziel in het uurdoorachtige bekering mensen. Die zo laag buigen wil voor God. Kun je onder de grond deed hij ook nog? En dan wat wonder. Hij slaat schoon oneindig hoog op hem het oog die nederig knielt Hij ook wel eens voor God geknield gelijk waar zeg je, het is gebeurd Kijk plekje dat je dacht dan komt het vonnis het is afgelopen met me ben je ook wel eens vastgelopen voor God hoe lang moet ik de ruif hangen vandaag en dan dat wonder die aanspraak uit dat binnenste heiligdom dat de Heer zijn eigen werk duidelijk komt te maken in de volle uiting van de liefde gods in Christus die die ziel op dat wonderlijke moment voelt aan de ene kant verloren en de ene kant schuldig en aan de andere kant de aanspraak van het woord hoe kan God met zo'n mensenkind te doen hebben en weet u dan staat er zo wonderlijk en toen zei de David tot hem en nu zeg ik tegen me: hoe weet je dat die man dat benauwd had wel dat staat in de Bijbel want David zei vrees niet die man is gevreesd op de keuver eens geloven. en die man heeft echt gedacht is afgelopen of geloven we niet meer dat God afsnijdende wegen gaat in het uur der waarachtige bekeer of zal het echt waar zijn wat de remonstrantse geest van vandaag en de dag ons aan wil praten. Dat je dan een gelovig mens wordt en naar Jezus gaat. Dat geloof je toch niet, he? in Kotwekkerbroek. Nee, dat gaat in het leven van Gods gemeente net een beetje anders naartoe. En hoe dan? Wel, dan wordt er een geheim aan dat mensenkind geopenbaard. Welk geheim? Niet omdat hij daar gebogen ligt. En ook niet omdat hij schuldig is. En ook niet omdat hij zich ellendig voelt. En ook niet omdat hij aanvaardt dat God met hem niet te doen kan hebben. Nee, dat staat er niet. Ik zal waldadigheid bij u doen. Om uw vaders Jonathans wel. En nu wordt die man vanuit het eeuwige verbond bediend. En ik hoor in mijn gedachten nog onze oude leraars dat zeggen hè. Dat het wonder dat waarachtige bekering en wedergeboorte vanuit Gods eeuwig verbonden op komt. Dat is toch een stuk. Wat komt nou uit dat eeuwig verbonden op. En dat om Jonathans wil. Dus de eerste schreeuw in het uur dat wedergeboren. En de eerste tekenen van Gods genegenheid. Ze vloeien in wezen om Jonathans wil. Daar wordt de kerk hoe onbewust... Want dat heeft echt, luister nou eventjes, had niet gezegd hoort in David, ik ben een kind van het verbond, maar dat heeft hij niet gezegd. Maar hij wordt uit het verbond bediend en dat op grond van hem die daar met zijn hart borg geworden is om voor zijn kerk te genaken. Weet u dat elke openbaring van het wonder daar geboten zijn oorsprong heeft. In die zoete arbeid van hem die eenmaal in de stilte van de eeuwigheid gezegd is: Zie je kom o God om u welbehagen te doen. En ik draag die heilige wet die ge de sterveling zet in het midden van mijn ingewang. Om Jonathan's wil. En dan de vruchten van, daar ga ik niet verder op in. Moet we nog eens een keertje over meekje boos dat met u verder praten. Hoe die nou hersteld is geworden. Hoe hij de weldaden weer ontvangen heeft. Hoe die een kinderrecht gekregen heeft. En dat kan ik natuurlijk niet in een paar minuten allemaal tegen u zeggen. Maar weet je wat nou zo'n wonder is? Toen hij opgehaald werd. Toen had David in zijn hart om hem een kinderrecht terug te geven. Echt waar. Kinderdelen in een kinderrecht, maar dan kom ik de volgende keer als de hele Leven geeft nog alles op terug. Afsluiten hier, ik zou zeggen, als God nou vandaag eens ook die wagen is gestuurd had uit dat heiligdom. En je aanschouwt en je aangesproken en gezegd, na zaad van mijn afgodendiener. En hoe vrije genade je mocht aanschouwen. En ook die weldaad en deelachtig maken vanuit dat eeuwige verbond. Waarin hij zijn kerk bedient, behoedt, bewaart en leidt. Ten slotte gemeente, mefiboot, eenvoudige kinderlijke geschiedenis. Weet je wat in de overdenking van deze waarheid mijn ziel getroffen heeft? Op zo'n eenvoudige wijze het godswerk. Wat in de natuur de waarachtige bekering gebeurt, zo in en zo duidelijk en als dat begin er nou niet geweest was zouden de weldader er niet achter kunnen volgen en als het begin er niet geweest had had ook die bevestiging er niet geweest langs welke weg dat nou gebeurt daar ga ik de volgende keer met u bespreken alleen één ding God begint de zaak op aarde en hij voleindt de zaak op aarde gisteren, heden en eeuwigheid dezelfde, zo zij dat Amen Heren, we hebben een deeltje overdacht van dat onbevattelijke dat uit de troon te Jeruzalem gedachten waren over een geslacht dat er alles aan gedaan had om het koningschap van David tegen te houden. En dat even wonder, dat die gedachten nou niet uit Lodebar kwamen, maar die gedachten die kwamen nou in Jeruzalem. Die kerk zal de eeuwigheid nodig hebben in het door u, door u alleen om het eeuwige welwaren. En heren wat heeft u, wat heeft u bewogen om om te zien naar degene die nooit naar u omgezien zouden hebben. Wat heeft u bewogen om om te zien naar een nageslacht dat niet anders kon doen dan in de weg lopen en zijn vijandschap tegen u openbaren. Zou u dat genade wonder willen verklaren in vele harten? Want er ligt nou de ruimte, Heer. Wat nou bij de mensen onmogelijk nou mogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. En die slaat al schoon oneindig hoog op en het hoog. Die nederig knielen. En ziet van ver met gramschap aan die ijdele baan van de trotse zielen. Gedenk ons samen met de gemeente deze ouders. Dat ze later met hun kinderen nog eens mochten spreken. Over die preek bij de doop. Over Mephibozet. En dat ze dan mochten zeggen. Ik ben die avond de mefibozet geworden dat ze de u maar in mochten nodig hebben. We lijden over de wegen, we willen tekort verzoenen in het bloed, om uw naam wel Amen. We zingen als slotsang Talm 42, zevende versje, O mijn ziel, wat buig u neder, en waartoe zijt ge mij ontrust, 7 van 42.